Katrien Straatman met het NOS Journaal. De onderzoeksleid is klaar met de bergingsmissie van wrakstukken van rampvlucht MH17. In zeven dagen zijn op de rampplaats zoveel mogelijk stukken geborgen... die relevant zijn voor het onderzoek. Vanochtend zijn die in twaalf treinwagons van het Oost-Oekraïnse plaatsje Torres... naar Garkov vervoerd. Gisteren kwamen op die plaats al grotere delen van de neergeschoten Boeing aan. De wrakstukken worden gebruikt voor een reconstructie van het vliegtuig. Dat gebeurt in Nederland. In Syrië en Irak zijn zeker 60 Duitse strijders van terreurorganisatie Islamitische Staat om het leven gekomen. Negen van hen pleegden zelfmoordaanslagen. Het hoofd van de Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst spreekt over een triest succes voor de islamitische propaganda. Geschat wordt dat er ongeveer 550 Duitsers naar het oorlogsgebied in het Midden-Oosten zijn gereisd. En dat aantal neemt nog steeds toe. Inmiddels zijn 180 IS-strijders weer terug in Duitsland. De regering probeert hen te volgen omdat ze worden gezien als een gevaar voor de Nationale Veiligheid. De politie en het Nederlands Forensisch Instituut gaan het DNA-onderzoek uitbreiden... waarmee vermiste vissers alsnog kunnen worden geïdentificeerd. De afgelopen maanden zijn DNA-profielen gemaakt van 100 lichamen... die sinds 1920 zijn aangespoeld op de Noordzeekust. Nabestaanden uit Katwijk en binnenkort ook Scheveningen kunnen wangslijm afstaan... zodat de DNA-profielen kunnen worden vergeleken. Omdat ook mensen uit andere kustplaatsen geïnteresseerd zijn... is besloten het onderzoek uit te breiden. Op het pluimveebedrijf in Barneveld, dat gisteren preventief is geruimd, is geen vogelgriep vastgesteld. Dat heeft de burgemeester van Barneveld bekendgemaakt. Het bedrijf heeft zo'n 8000 eenden. Het werd geruimd omdat het eerder was bezocht door een vrachtwagen die bij het besmette eendenbedrijf in Kamperveen was geweest. Het weer, de zon schijnt eerst nog geregeld, maar van het westen uit wordt de bewolking dikker en tegen de avond volgt regen. Het is zacht met maxima van 14 graden. Morgen geregeld zon, alleen in het zuiden en oosten eerst nog bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan 9 tot 11 graden. Dit was het NOS. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles, maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.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 And no one knows That's all she wrote Well, at least for now We're building a fire you Warm up in its arms The chairs are like dying.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 Hold up. Nothing here. So many people but it's got no soul.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 Daar kunnen wij alleen maar van dromen. dromen. Zo is het ook, Jan. Dus zometeen om half vier hoor je even met de agenda bij CFM en nog veel meer andere info. Volg van Software, beleef je bij CFM, met uiteraard heel veel informatie en natuurlijk ook lekkere muziek. Als eerste historie de single van, uh, ja, Ma maakt tijd toch? Ja. ja. En uh, erachteraan deze van Lenny Kruvitz, dat was The Chamber. Het is tijd om te gaan kijken naar de de, de wedstrijden die vandaag gespeeld zijn, of gespeeld worden en gespeeld zijn... Eerst de wedstrijd die gespeeld is. Ze hebben het over de wedstrijd die vanmiddag om half 1 gestart is. RC en... Groningen tegen PSV. 1 tegen 1. 1 tegen 1. En dan de wedstrijd, de tweetal die om half 3 gestart zijn. P. Pe tegen FC 20. 1 tegen 1. En dan de andere wedstrijd, Heracles Almelo tegen Ado Den Haag. Daar wordt flink gescoord, Albertjan. Momenteel een 3-1 voorsprong voor Heracles...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 Light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and He'll starve your day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 En dat is, over, dat is aan het zuidstrand van de Zandvoort. De locatie zorgt voor een onvergetelijke ervaring. Ayuma heeft een moderne Aziatische kaart met zorgvuldig uitgekozen wijnen. Zij verzorgen ook evenementen, vergaderingen en bruiloften dat allemaal in het restaurant Epp en Vloed Ayuma tussen App en Vloed Badhuisplein 2 tot en met 4 een culinair gebeuren. En dat is allemaal vanaf 35 euro op 29 november.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 Oké, okay, tot zover zegt de nieuws uit de, de Formule 1. Dus zometeen gaan we weer even kijken naar de eerdere divisie. Even de tussenstanden van de twee wedstrijden. to be.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 Dus Zwitserland pakt de Davis Cup. Kijk, een uh, mooie overwinning, hè? Ja, en die prijs ontbrak nog bij Federer in zijn kast. Nou, hij is helemaal blij, hè? Hij is helemaal, helemaal heel gelukkig, en terecht ook, hè? Wij zijn ook zo blij, want we mogen zometeen nog een, een uur lang... dit uh, programma presenteren, Albert-Jan. Wij gaan nog een uurtje door. Een uurtje door, tussen vier en vijf, zo dadelijk nog één uur lang... Sanford op zondag.